4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Den Haag wordt de komende dag Veteranendag gehouden. Het is de zevende keer dat de 120.000 veteranen in het zonnetje worden gezet. In het bijzijn van Prins Willem-Alexander en premier Rutte wordt s morgens in de ridderzaal stilgestaan bij de inzet van de Nederlandse militairen in het buitenland. Op het Mali-veld is later een manifestatie met optredens van Nederlandse artiesten. Prins Willem-Alexander neemt middags een défilé af op de Kneuterdijk.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 Het watertekort in Nederland is de afgelopen week afgenomen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Door de regen van de afgelopen dagen is een deel van het watertekort opgeheven. Eerst was het tekort nog 150 mm, nu is dat 134. Vooral de landbouw profiteert volgens Rijkswaterstaat van de regen. Het Nederlands voetbalelftal onder de 17 is uitgeschakeld op het WK in Mexico. In de derde en laatste groepswedstrijd verloor Oranje met 3-2 van gasland Mexico. Precies aan de doelpunt viel diep in blessuretijd.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur alweer van onze uitzending deze week. Ik moet zo meteen als een haas co-pilot Barbara Albert even een wake-up call geven... Zij komt straks de gelederen versterken hier voor Nachtvluchten Classico. Waarin wij deze laatste zaterdag van juni Edwin Rutte ontvangen. Ik ben trouwens benieuwd hoe laat bij hem de wekker zal gaan. Voordat hij hier acte de présence geeft, hebben wij nog twee mooie onderwerpen voor u. Tussen vijf en zes mooi, maar ook een beetje jammer. Eigenlijk heel jammer. Mary Michon, de actrice en programmamaakster, overleed afgelopen dinsdag. Op 71-jarige leeftijd zij is te beluisteren in een aflevering van Kunststof uit 2009. En in dit uur talent van geheel andere orde. De kunstschilder Jan van Tongeren in een bijdrage van de NOS. In Oldebroek werd Jan van Tongeren op 28 juni 1897 geboren. Al op jonge leeftijd werd het talent van deze latere schilder herkend. En dat verschafte hem de mogelijkheid te gaan studeren aan de Rijksnormaalschool in Amsterdam. Naast zijn docentschap bouwde hij een indrukwekkend. Op. In een aflevering van een leven lang was Michel Simons in gesprek met Van Tongeren over zijn jeugd op de Veluwe... Zijn opleiding, zijn lidmaatschap van de cultuurkamer in de Tweede Wereldoorlog en zijn blindheid. We horen in dit programma ook oud-leerling Jaap Helenius over het werk van Jan van Tongeren. Ik hoop dat de beide heren elkaar op die eeuwige jachtvelden zijn tegengekomen. Leerling Jaap overleed na een tragisch verkeersongeluk in 1999. Jan van Tongeren overleed twee jaar na dit gesprek uit 1989. Luistert u naar een leven lang. Ik hou van de dingen, ook die, die, ik, die ik schilder. Hè? Maar wel, dat zijn ook dingen die ik uh, zelf uh, graag bezit. Al is het een heel onnozel doosje of een potje, maar waar ik van hou. Ik kan niet buiten die dingen. Jan van Tongeren kan niet buiten de dingen die hij schilderde... En wie zijn werk ziet zal dat niet verbazen. Stillevens met vijf, zes voorwerpen. Een karaf, een schaal, wat fruit of een theedoek in zachte kleuren. Dingen die hij niet heel precies weergaf, maar die hij wel voor zich moest hebben om ze te kunnen schilderen. Ik had hier dus geen uh, appels neer kunnen leggen... en, en dan zeg oh, ik, doe dan nou maar over het uh, peren zijn. Ik heb dat wel nodig. Dus als er een, een kom staat, dan kan hij zeggen... Nou, goed, dan, dan, dan, dan schilder ik daar maar een schaal van, hè? Voorwerpen in stillevens die vanaf morgen te zien zijn... op Van Tongeren's overzichtstentoonstelling in het Larense Singermuseum. Een echte stilleven-schilder is hij, volgens een van zijn oud-leerlingen... de schilder Jaap Hilenius. Je kunt in ieder geval wel zeggen dat als je denkt aan Van Tongeren... denk je aan een stillevenschilder. Zoals je, als je aan Morandi denkt, denk je ook aan een stillevensschilder. Morandi heeft ook al wat anders gedaan, maar een stillevensschilder. En ik denk dat die stillevens van Van Tongeren opvallend Holland zijn... Dat het iets te maken heeft met een Hollandse traditie. De hele 17e eeuw zijn ze zijn levensgeschilderd. Dat hoort erbij. Je kunt rustig zitten en uh, nadenken, hoe het moet ongeveer. Hè? Het is naar mij de, uh, opvallend, uh, ja, bijna religieus, uh, terugbrengen van alle emotie tot uh, verstilling. Het mag niet uh, exuberant zijn, het moet uh, ingetogen. En het heeft zelden heftige kleuren. Ja, gematigd enthousiast is er in die schilderijen. Ja, dat vind ik eigenlijk een leuke uitdrukking daarvoor. Hij is gematigd enthousiast aan het schilderen. Heel goed, maar uh, niet met uh, schreeuwen, zingen en opstaan. Naast schilder was Van Tongeren meer dan 30 jaar docent aan de Rijksnormaalschool. De latere opleiding voor tekenleraren bij het Rijksmuseum. Drie dagen per week, want anders had hij niet genoeg tijd om op zijn atelier te zitten en gelukkig te zijn. De belevenis waarvoor ik met ontzettend veel plezier het ook deed. Het schilderen, hoe moet je dat nou noemen? Het is voor mij misschien je te vergelijken een geluksgevoel. Maar dan niet in opgetogen, maar een, een, een geluksgevoel, een, een stilte. Een ja. eenzaam gevoel, maar toch gelukkig. Jan van Tongeren is nu 91 en was zijn leven lang gelukkig... op zijn atelier boven de etagewoning in Amsterdam-West... waar hij nu nog steeds met zijn vrouw woont. Hij komt er nog maar weinig daarboven... want de laatste anderhalf jaar ziet hij te slecht om nog te kunnen schilderen. Kijk, hier kunnen we het ook naar zien. Dat is er aangeboden, op het dak gezet. Dus dat is het atelier, dat staat ja, ja. op het dak van het huis? Ja, op het dak van het huis. Met noorderlicht, neem ik aan. Juist, met noorderlicht. Dus dus naar binnen. En je ziet wat niet groot. En het is, was eigenlijk te laag ja. voor mij, maar het mocht niet horen. Ja. Dit is nu helemaal een rommelkamer. Ja. Maar het was ook mijn... Uh, werkvertrek In die zin van het timmeren en lijst maken. Dat is hier. Gereedschappen hebben we potten. En hier staan ook de attributen. En daar, kunt u er wat van zien? Of is het donker? Dat zijn alle allemaal objecten die, die, weleens... die ooit op de schilderij van Van Tongeren Pots kwamen. Ja, die staan daar allemaal. Gaan we hier en... zo nog even kijken. Gaan we eerst even naar binnen. Ja, goed zo. Denk op de drempel. Kijk, en dit was mijn werkhook. Noem ik dat dan. Hier heb ik dus mijn tijd doorgebracht, schilderend, zalig. Hoeveel jaar heeft u hier gezeten? Nou, tot, tot nu, tot, tot twee jaar geleden. Tot twee jaar geleden, en vanaf ja, dat wanneer? Dat het nog werkte, ja. Ja. Ja. Ja. ja. En u bent hier komen wonen? Komen wonen in 1932, uh, toen we getrouwd zijn. We zijn nooit meer weg geweest. Is dus altijd hier in Amsterdam, ja. op hetzelfde huis? zo huis, ja. Komt u hier nu nog vaak, op het uh, atelier? Nou, niet vaak, maar ik kom er wel vrij regelmatig. In het begin niet. In het begin, toen dat, dat, die misère van het niet zien... vond ik het, dan heb ik in de, de huisarts, een allerarische huisarts... die ook wel eens zo aankomt lopen, een jongeman, jongere, dokter... die mij wel voelde dat in de put raken, die is mij een beetje in de gaten. Maar toen heb ik gezegd, ja, nou, nou, nou haat ik. Dat heb je dan natuurlijk, hè? Nou haat, haat ik? dit dit geval, hier. Omdat Door ik daar niet... zelf niks mee kon doen omdat u niet meer kon zien, Omdat blind niet werd? niet meer kon zien, niet meer kon schilderen. En toen behond ik dat ook, dat vond ik ja, vreselijk hoor. Huh? Bent u er nu een beetje overheen? Ja, daar ben ik overheen. Ja, dat wel. Ja, overheen raak je natuurlijk nooit als je de penselen ziet... en je komt met je palet in aanraking om, om het te verleggen. Dan, dan denk je, goeie god, wat is er gebeurd? Maar ja... Niks aan te je, doen. je kunt... Je kunt van de vroege tot de late avond erover zitten klagen. En eerst breng je zelf in de put. Voor de omgeving ben je niet te genieten. Dus ik heb... Maar ik tracht maar zoveel mogelijk uh, te, te verbergen. Dat is een goede woord. Niet maar zelf maar te verwerken. En moeilijk hoor. En zeker voordat ik dan, uh, dan die gelegenheid kreeg... om van die uh, blinde instituut die uh, gesproken boeken te krijgen. Hè? Ja, toen, toen zat ik maar voor me uit te denken... En kijk, om, dat is al gebleken gisteren. Ik bedoel, een hele levensduur is helemaal niet zo... Uh, leven lang is niet zo belangrijk. Maar voor mij ga je dan vanaf je kinderjaar dat ook dat traps wijzen. En dan raakt ik ook nog wel eens in de put daardoor. Ik, God, wat is er verkeerd gedaan? Want dat zie je later. Ik hoop dat je ook nog eens 90 <laughs> wordt. Maar je voelt dan, als je heel oud wordt, dan komen ook de dingen. De prettige dingen... Maar er komen ook de dingen waar je zegt. De, de, nou, dat is wel, wel uh, jammer dat ik dat zo en zo gedaan heb. En dan denk ik altijd nog wel woorden van Hubluns. Die vertelde ons al. Het was op dat we een bijzonder man. Die ging heel vriendschappelijk met ons om, hogere klasse. En die zei. Ik weet niet, jongelui, of die dat later ook overkomt. Wat mij vaak is overkomen. Dan, dan, dan loop je op een pron, bijvoorbeeld te vertrekken op station, of waar ook op straat. En dan schiet je een hele stommiteit binnen. Je hebt een vlatige slag. over een mevrouw, wat, weet niet wat meer. En dan ga je fluiten. En inderdaad, niet dat ik ging fluiten. Maar dat, dat is inderdaad waar. Dan, dan tracht je maar door het een of andere regel of zoiets. Ja. Eigenlijk uit die sfeer te raken. En He? dat is iets wat, wat met name als je ouder wordt... en zeker zoals u als je dan blind bent en niet meer kan werken... wat dan vaker terugkomt? Ja, dat komt vaker terug, ja. ja, Nou ja, vaker terug. Het, ja, daar haak je iedere keer weer op in. En met mijn dromen ook, hoor. Want ik, ik, ik droom veel. Um, en uh, gelukkig niet van die ontzettende moorddromen. En ook niet in verband waar ik eventueel op de televisie heel vaag nog kan zien. Maar hele gekke dromen uit het verleden. Die, ik droom ook altijd de paarden dezelfde. En wat nood heeft bestaan, dat in mijn... Waar ik geboren ben in dat huis, te veel Dat was een zolder. Uh, in zo'n boerenhuis, weet u wel. En dat, dat was dan vanaf de, de, de begaande grond. Een ladder stond daar op die zolder te komen. Dat was geen vaste trap. En ik droom iedere keer weer om de zoveel tijd dat er die, die, die trap op en op die zolder, en dan staat die hele zolder vol schilderijen. Ik heb nooit één schilderij gestaan. Want toen schilderde ik nog niet, toen teken, en ik kwam dood op, op die zolder. Dat is dat de schilderijen die daar staan, dat zijn uw eigen schilderijen? Die... Mijn eigen schilderijen staan allemaal vol langs de kanten. En ook, weet ik niet van de voorstellen, maar ze allemaal vol. En dat is dan een, een aangenaam gevoel in de dromen. Dan word je natuurlijk wel vakker. Maar dat, dat komt iedere keer weer terug. U bent geboren in 1897, ja. op de Veluwe, ja. Oldenbroek, ja. bij Zwolle is dat in de buurt. Ja, nou, bij Wezen, maar dichter bij Elburg, huh? daar op de Veluwe, ja. ja, ja. Wat, uh, u weet nog vrij veel van uw vroege jeugd, hè? Ja, ja. Dus uh, ik ben 28 juni, juni, in uh, 1897 daar geboren. En... En zover ik me herinneren kan, op vierjarige leeftijd viel het in huis op... dat ik dingen tekende waar de ander niet toe kwam. En in mijn, uh, het gezin waar ik geboren was ook geen één die daar ook maar uh, aandacht voor had. Maar ik, van het begin van, ja, was ik bezig om dingen die op tafel voorkwamen... Enfin, te tekenen op mijn manier... Geld, uh, luxe was er niet, dus ik moest me behalpen en begin met om een te tekenen. Gewoon een met een gruffel. Ja. ja. En ja, uh, zo ploette ik op, op mijn eigen houtje voort, maar toen ook al heel jong, misschien vijf, zes jaar, dat ik uh, uh, het gevoel kreeg dat ik daar niet hoorde. En dat heeft mij, dat ik daar niet in die omgeving niet thuis hoorde. En, en ook al voelen dat ik nergens iets van kan opsteken. Ik was een eenling in, mijn, in ons gezin. Maar ook in dat hele Oldebroek was ik een eenling. Wat vertelt u eens over, over het gezin? Wat voor milieu was dat? Dat was een uh, handwerkslieden. Mijn vader dat, die, die uh, beoefende klompenmakersvak. Uh, uh, hooiharken maken. En kuiper, vaten, Ontzettend knappe vakman. En daar heb ik de handigheid van over dat ik ook later... Uh, mijn eigen lijst om te zilderijen maken. Dat, dat, dat is dan ook iets in, uh, knutselgraag en daarnaast. En handig in de dingen, als ik het zie, dan kan ik het maken, bij wijze van spreken. Ja, maar dat... u, u voelde dus al op vijf, zes jaar geleden dat u daar niet ja. thuis hoort? Ja, nou, da, da, onder andere is toen een keer. Ik, uh, ik kom dus uit een christelijk gezin, wat je noemt, protestant. Niet overdreven christelijk, maar nou wel christelijk gezin. Daar was in die gemeente Oldebroek was dan ook de gewoonte... dat uh, de vrouw van de dominee... die ging zoals de dominee op zoek, maar de vrouw van de dominee die, die kwam daar ook wel eens op bezoek. Die kwam ook bij ons eens op bezoek. En die, die wist van dat jongen wat ik was dat ik wat tekenen. Ja? Hele dikke vrouw was dat. En toen gingen ze een goed zitten en zei ze... maak eens een tekening van mij op een, op een lei. Huh? <laughs> ik had geen papier. En toen heb ik een teken van gemaakt. vond ze verrassend... En die lei is door het dorp gegaan. Dat was zeggen bij de notaris en ik weet niet waar, ook bij de dominee te zien. Nou, toen kwam ze zo langs, want er, er woont wel, wel een, een gezin waar een heel uh, vreemd jongetje is. Want vreemd ging het aan, want achteraf gezien. moeten mijn ouders wel, wel uh, toch wel echt uh, een probleem hebben gehad met, met zoiets. Wat moet je ermee? Het was ook geen enkele raadgever natuurlijk. Hè? Ja. Toen is er een stadium gekomen dat die dominee van onderbroek, de, de, de, de man van die vrouw, dat die dan een goed dacht mij te adopteren. En dan kon ik, begrijp ik wel, ging, kon ik studeren, eerst een Zwol en ik weet wat allemaal, maar dat was geloof ik het doel om, uh, nou ja, misschien onderwijs, al begin als onderwijzer van. maar ik ben ontzettend blij dat het nooit gebeurd is, want dan was het natuurlijk, kon ik wel in Oldenbroek blijven wonen, maar dat we dan achteraf te weten gekomen. Er waren toen toch zo iemand, zo'n dominee die zich ermee bemoeide... en dan moet iets met dat gebeuren. Maar gebeurde maar niet. Ik had hele sombere buien van hoe kom ik weg in die tijd. Het was ook in die tijd nog dat men... dat er zigeuners door die plaatsen trokken. nu Tegenwoordig zou je dat nooit meer durven zeggen, maar... zigeuners hadden daar de naam die, die gapte. Huh? Die stalen... De dingen van de waslijn. Dat werd van tevoren een omroepen door zo'n dorp. Gegaan die zigeuners komen met een beer. Maar ik had ook wel gehoord dat de zigeuners kinderen meenamen. En iedereen, dat was in, in dat Olderbroek was een soort de luiken werd dicht gedaan. ik weet verrastig niet meer het waarom. En dan hadden die, die zigeuners moesten die, die hebben van uitgestorven dorp. Maar ik ging stiekem het huis uit en ging aan de weg staan... Ik <laughs> dacht, ze zullen me mee. Maar niemand keek naar mij op natuurlijk. Hè. Maar zo het verlangen om weg te komen. Later hoor ik altijd van mensen die naar Amerika trokken. God, ik was een klein jochie. Maar als het me wegging, dan kreeg ik huilbuien dat ik niet mee kon. Iets ouder worden had ik altijd dat dal waar ik in zat. Iedere keer toch wel, wel zwaarmoedig. Maar dan een goed keer, dan... ik zal eruit komen. En dan kalt ik op mijn vaders werkplaats, op de muur... Achter de wolken schijnt de zon. Zoiets van, het zal toch komen. Nou, en dat heeft dus heel lang geduurd. Ik heb dus uh, mijn diensttijd inmiddels meegemaakt. Uh, uh, daar uh, kon ik... Uh... Vrij van krijgen, omdat ik kostwinner was. want mijn vader was in, in 1914 overleden, dat, dat is ook zoiets wat me nu nog wel eens uh, soms kwelt. Dat je tegen betere weten in. Ik had, ik had alleen maar ja hoeven te zeggen, vrij van dienst krijgen. Maar voor mij was het in die dienst gaan. Soldaten doen, nou ja, dat dacht je niet aan. Maar was die bevrijding weg zijn. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Daar ben ik op het laatste, dus in de oorlog, die vorige oorlog, 1418, ben, 14, ben ik afgekeurd in 17, omdat ik een longensteen kreeg. En nou ja, toen kwam hij weer thuis en toen, Moest ik allerlei dingetjes in dat Oldebroek Broek doen. na vader overleden, om toch aan de kosten komen. De distributie, dat werkte toen, het bureau gewerkt. Ik heb toch op een stadhuis gewerkt om namen in te schrijven van gevluchte Russen. Die destijds, Belgen, die dat in het Teneriskamp waren. Van al die klusjes gedaan. waar niet veel verdiend, maar ik verdiende er iets mee. Totdat ik op een goed moment. Want toen teken ik. Uh, naar foto's. Dus ik, ik heb een, mijn, mijn moeder een foto. Maar mijn, mijn vader die overleed, naar een fotootje, wat groter getekend. Toen dacht ik, god, dat kan ik. Maar toen ook... Toen dacht ik, of ik het nou door raad geef, ik, Toen ik een beetje overmoedig. Ik plaatste een advertentie in de Elburger krant... van vergrotingen van foto's. Dus potertekken. Nou, daar kwam al gauw iemand op. Een boerenfamilie waar iemand overleden was. Nou, dat is een succes geworden. Ja, moet niet denken van, dat ik er zoveel aan verdiende. Maar er kwam alles op af wat er zomaar nog een kind had verloren. En ik maar die dingen tekenen. zwollen zwolle om ingelijst gelijst te krijgen. Daar moest ik dan ook voor zorgen. Goh, ik weet het niet meer hoor, over, over het opbracht, Maar dat was zo. Ook al dat hoorde bij het algemeen inkomen thuis. En dan, laten we zeggen, de dochter van de notaris, wat overleden, de notaris. De dochter komt bij me, en ook vragen. En, nou, af en dat is. In ieder geval, dan ren ik me nog. Er was een veearts, een heel oude man. En die kenden wij allemaal al. Uh, die gingen zo'n rijtuig rond. En hij had altijd een pukje sigaar. Hij had natuurlijk wel eens een keer een peuken sigaar. Toen kwam een dochter van die veeherds. Die kwam bij me. Want die waren meestal waren dat ook teleurgesteld. Die gingen met een foto naar Zwolle. In Oldbroek was het niet mogelijk. Om een foto te laten vergroten. Ja. Maar dat werd ontzettend gereduceerd. Dan kregen ze een heel mooie pa terug te zien. Weet je Zonder rimpels. Maar toen kwam er een dochter. En die zegt. Ik heb hier een tekening. Die was in, in uh, zollen gemaakt, ja. een, een tekening noemden ze het. Dat was in een soort Siberisch krijt en doorgeveerd. Maar toen zei ze, ja, maar hij is het niet. Ja, toen zeg ik, heb je het fotootje? Ja, dat kleine fotootje had ze. Ze zei, ja, wat een wonder. Toen hadden ze daarbij de ge, opdracht gegeven... Die had wel altijd een stuk sigaar, maar dat moet je maar weglaten. Toen hebben ze het helemaal weggeretouceerd. Ik zei, ja, dat is God zo mogelijk. Laat mij nou dat fotootje. Ik zeg maar, ik wil dat ding wel hebben, wat zij hadden laten maken. Dat heb ik met, met een, een veer en een, en een penseel of een stoffer. Ook dat schoongeveegd en toen kwam de smurrie eraf. En toen kwam de ook de stuk sigaar. Maar dat, dat, dat was allemaal zo vaag, die grote foto. Maar ik heb hem dus getekend. En daar waren ze ontzettend blij mee. Ik zei, dat was de man. Ik kon hem ook niet voorstellen dat ik hem anders had gemaakt. Maar daardoor kreeg ik bekendheid. Daar. Maar u en, woonde nog steeds in, in Oldenbroek. In Oldebroek. En hoe oud was u toen? Nou ja, toen, toen was ik dan toch wel 17, 18 jaar. Ja. En nog steeds is de stad niet gezet om weg te gaan? Nee. Maar in verband met die, met die dat, dat, dat, uh, advertentie komt er een dame bij me die in Oldenbroek woonde. Dat was een, een weduwe met drie dochters. De oudste dochter die dan bij me kwam. Die had destijds, wist ik niet eens... want we hadden weinig contact met de andere burgerijen hoor, in zo'n dorp. Maar die had destijds schilderles gehad en die schilderde. En die zag dat ook. En die, die denkt, God, wat is dat, dat jongen van Van Tongeren? Wat, wat, wat doet hij? Die is bij mijn moeder gekomen... En die heeft daar gezien. In die tijd heb ik bijvoorbeeld ook een, een portret van de, de koningin. Daar een foto gemaakt. Koningin Wilhelmina met Juliana. <laughs> uh, uh, Bijderstaande, enfin, dergelijke dingen. En die was hogelijk verrast. Die heeft mijn moeder toen gevraagd. Als ik het nooit voor elkaar kon krijgen dat hij gaat studeren in Amsterdam. Zou ik dat laten gaan? Nou, mijn moeder, edel van wezen. Die heeft dat gezegd. Toegestaan. Achteraf dan denk je, Goeie god, hoe hebben die mensen dat geklaard? Maar ja, door allerlei uh, dingen is dat dan toch blijkbaar gegaan. Zij heeft dus bewerkstelligd dat ik toelatingsexamen kon gaan doen hier in Amsterdam en ze heeft ook inmiddels bewerkstelligd als ik toegelaten werd dat er voor mij een studiebeurs was. Anders kon het ook helemaal van, van huis uit, konden ze me niet betalen. Nou, toen ben ik hier naar Amsterdam getogen met. Wat tekenen. Uh, de zijkant van het uh, Rijksmuseum in. Naar boven. Onder de trappen tussen nu ook eens. En daar trof ik dan aan uh, uh, de directeur, aan, Jan Visser Junior. Die heeft, dat heb ik achterover ook gemerkt, toen hij me nog geschreven heeft, toen geslaagd was. Die heeft gedacht: ja, we moeten het met hem proberen. Toen ben ik begonnen van nu of nooit maar te werpen van, dit, dit zal ik nu, Des te dit moet ik nu winnen. Het heb ik abnormaal hard gestudeerd, hard gewerkt en gestudeerd om al die dingen in te halen. Want u had het idee van, nu ben ik op de plaats waar ik hoor. Ja, ja. Voor het eerst in uw leven eigenlijk. Begin, ja, dan kreeg ik het gevoel, nu begint het. Toen ik aangenomen was hier, uh, dat feit was voor mij al een verrassing. Omdat ik, nou ja, op, op, op mezelf daar alsmaar bezig was geweest, maar geen enkele aanwijzing, maar ook niet, niet geconfronteerd met, met betere of andere dingen. Dus ik was zeer verrast. Maar een voordeel daarbij is ook achteraf gezien, dat ik in zo'n prettige klas eraan kwam. Die, die helemaal niet, ik geloof dat nu ook niet bestaat, maar die helemaal niet, dat zijn nou ja, zo'n jongen van buiten, maar die mij ja, gewoon accepteerde zoals ik was. En ik heb er ook, zonder dat ze mij persoon missen, maar heel veel dingen meneer van opgestoken, van, van alle, allerlei dingen, dat kun je niet eens allemaal naam geven. En dat toch geabsorbeerd hoor, ikzelf. En ja, door dat opnemen en met die anderen omgaan, heb ik toen al ontzettend veel geleerd, maar. Uh, het was zo, uh, uh, uh, voor mij, dus nu of nooit... Ik heb me dus uh, uh, alles gegeven wat er in me zat, in mijn studie, uh, allereerste jaar af. En toen hebben ook mijn collega's, die, die in dezelfde klas zaten, uh, wel, uh, wel gevoeld... Nou ja, dat is niet alleen dat doorzettingsvermogen, maar ik bleek toch wel wat te kunnen. En ja, dat vond ik daar in Oldebroek ook... Dan denk je ook dat je wat kunt. Maar toen ik daar geconfronteerd werd met wat zij er allemaal deed... toen dacht ik, ja, ik kan ook wel wat. We hebben daar gewoon een soort zelfvertrouwen. Niet van ik kan meer, maar ik kan wel wat. Maar er zat dan zat ook bij dat, dat ik al gauw ontdekte... nou ja, dit kan ook beter. Voor mij is het, is het beter op de een of andere manier. Dat zat er ook wel bij. En... Dat kwam dan ook aangemoedigd door mijn collega's, de klas, klasgenoten zelf. Dat is ja. Verrek, dat. dat, dat, dat, dat, dat ja, zo heb ik het niet, niet gezien. Wat heb je dat mooi getekend? Zoiets. En dat leidde er. Uh, het was eigenlijk heel succesvol, zou je kunnen zeggen. Want het leidde er ook toe dat toen u die opleiding afhad, die, die opleiding voor tekenleraar, de Rijksnormaalschool, ja, ja. dat u daar direct als docent werd ja. aangenomen. Dat was dus uh, door Ruijf die toen, waren toen, toenmalige. Uh, de vader van Jozef Runs, uh, die was er toen directeur geworden. Zo is dat gegroeid. U bent er uiteindelijk tot uw pensioen gebleven, hè, op die opleiding? Ja, ja. ja. Nou, één jaar langer dan 65, ja. En toen is er een dendenend uh, daarna afscheid geweest. Dat is enorm afscheid van de school. En dat is ook alweer bijna 30 jaar geleden, hè? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, Wanneer dan u afscheid van die opleiding? 63, meen ik. Hier in het zijkamertje staan alle attributen, hè? De... Ja. Alle fazen, potten, et cetera, die op de schilderij van Van Tongeren voorkwamen. En, en doosjes en kleine dingen, want dat, uh, ook zoiets, ik bewaar veel. En je hebt ook gezien in schilderijen dat er gewoon maar een ordinair verpakkingsmateriaal voor komt. En dat heb ik ook allemaal bewaard. En veel dingen die moeten nu natuurlijk ook weggesmeten worden. Dat zijn uh, historische objecten eigenlijk. Ja, er zijn ook hele, hele uh, persoon niet te zien, hele kostbare dingen. zitten er ook tussen, die toen ik ze aanschafte, die niet zo kostbaar waren, zit er ook tussen. Huh? Maar kan je nou zeggen dat hier alle fasen, alle, alle spullen... die op de stilleven van Van Tongeren uh, staan... dat die hier ook nog steeds op die planken staan? Ja, en, en daar ook nog achter. Daar zit, maar dat kan ik niet laten zien momenteel. Ik kan er niet bij, daar dus staat onder andere die zwarte ketel. Weet u wel, die op, de schilderijen. Ja, die op veel schilderijen terugkomt. Ja, ja. ja maar ja. dit is dus een, een historisch kamertje, zou je kunnen zeggen. Is het ook, ja. Hier, als, met, met deze voorwerpen zou je opnieuw alle stillevens ja, ja. kunnen neerzetten... die Van Tongeren ja, ja. ooit... Ja, uh... schalen. Weet u wel, dat is ja. een houten bak en zo meer. Nu komt, de ene keer, komt die als kleur zo tevoorschijn en als vorm ook wel even gewijzerd. Ja. Is er nog geen museum dat in deze voorwerpen geïnteresseerd is? <lacht> nee, nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee. Maar ik vermoed dat mijn dochter... die, die, die heeft dan uh, niet de voor schilder of tekenen... maar die heeft wel een goede kijk geërfd zo. Die ja. heeft een hele goede kijk op dat ding. Ik weet ook zeker dat hij heel veel van die dingen bewaren wil, hoor. Waarom heeft u eigenlijk al die spullen zo bewaard? Uh, waarom zijn ze hier allemaal nog? Omdat ik een grote voorraad moet hebben... als waar, waar ik me in, in, in, uh, rond kan dwalen in gedachten... om iets samen te stellen. En dus en dat, dat, dat, ja, dat is eindeloos. Als ik nog veel langer zou leven en kunnen werken... dan kwam er alles maar meer bij... Ik gooi er ook nooit van weg, want het, het, het, het, het, het, ja, het wonderlijkste uh, stukje papier of meer afval, dat kan op een goed moment kan ik dat gebruiken. Dan heb ik ergens iets nodig, dat moet niet een vaste vorm hebben, dat moet die speelt zijn. En dan kan het een heel nozel ding zijn, ja, wat geen naam heeft. En vandaar dat alles bewaard is. Hier staat het tafeltje. Dat komt heel vaak voor, hè? Het tafeltje met vrij ranke zwarte pootjes. Ja, Daar stonden vond... ze vaak op. Ja, en, en een van die stoelen. Oh ja. ja, die witte. Die witte of die andere groene. Ja. Nou, dat, dat opstellen, maar... dat was nog een heel, een heel gebeuren ja, apart, dat, hè? hè? Dat werd soms op die tafel, maar veelal. Op een soort plankier waar ik dat bouwde, dus een uh, oude tekenplank... Huh? Ja. Op, op het een of andere dingen, toe, dat het een beetje hoog was. Maar wel altijd laag. Dat we zeggen, ik hield van erop kijken. Maar dat duurde heel lang heh, voordat ik tevreden was met het opstellen. Dus, eh, als maar kijkende, een soort evenwicht in de opstelling. Dat we zeggen, daar verticaal, aan de andere kant eventueel horizontaal. Uh, om het verticaal aan te geven, om even het licht aan te geven, het liggende aan te geven. En verder met de kleur, of met de toon, hoe je het wilt noemen, licht ergens om een bepaalde hoek. Ik veronderstel dat het op een diagonaal ligt, dan komt er een lichtplek ook ergens in de schilderij voor aan de bovenkant ervan. Dat, ja, dat is dan een, een compositie die, die van jezelf is. Van Tongeren heeft altijd op zijn atelier stillevens geschilderd. Dat zijn dingen die je binnen opstelt. Maar toch hadden ze te maken met bijvoorbeeld het jaargetijden of ervaringen die u opdeden. Wat dikwijls is gebeurd, ik heb, zelf hebben wij geen auto... maar uh, mijn dochter en mijn schoonzoon die in Amsterdam woont... werden we nog wel eens gehaald. En dat vind ik dan makkelijk, al had ik een auto... dan zou ik ongelukken maken, omdat je uitkijkt. Maar dan over... De, de weg zo naar Amstelveen toe. dan passeer je een bepaald de akkers. en bomen. en ook in de andere jagtijden. tegen de herfst bijvoorbeeld iets, iets, iets uh, uh, violets. kleurige... in de gezamenlijke. boomtakken. die dan uh, voorheen blad hadden. En dan kwam ik ook dikwijls op het idee. God ja, zeg, daar moet ik iets van maken. Dus donker tegenover licht van de akker. en dat is dan voor mij. Licht en donker, in, bijvoorbeeld in de achtergrond of omgekeerd. Dus u, u vertaalde beelden ja, van ja. buiten, ja. beelden van de ja. natuur, in stillevens? Ja, ja, ja. heel veel. Ja. Heel ook, ook als ik hier door de park wandel aan de overkant, waar ik dan zo'n prachtige berkenboom, ik weet niet die nu weg is, passeerde, ben ik vaak wel blijven stilstaan. En dat is dan de variatie in witten op zo'n zo zo berk. Maar uh, er zit dan iets kortsig, uh, mosachtig bij. En dacht ik, God, ja, dat is dat mooie gebroken wit. En uh, ik noem het dan uh, vuil wit of hoe dan ook. Uh, dan kwam het ertoe om, om iets te zoeken wat met, met witte te maken had. Ja? Maar is het toch geen omweg? Want dan is het dan niet veel uh, ja, directer om dat wat in de natuur aanspreekt uh, gewoon te schilderen? In plaats van in een stil leven te schilderen? Nee, ten eerste. Is het dan, dan zit je, ga je, zit je buiten. Hè? En dat wil zeggen, het weer verandert. Hè? En ten tweede is het zo, uh, dan uh, was ik toch te veel gebonden, wat ik niet wilde, aan die boom. Maar dat ging mee om de kleurtegenstelling van de boom, of de wortels van de boom, of de takken, of de, of de vormgeving daarvan. Maar, maar, maar niet die boom. U luistert naar een leven lang met de schilder Jan van Tongeren, die je volgens zijn oud leerling Jaap Helenius kan rekenen tot de groep magisch realistische stillevenschilders zoals Raoul Henkes en Pijke Koch. In die groep van stillevenschilders is hij echt een hele goeie. Dan uh, staat hij daar uh, echt bovenaan. Het is een, een, een uh, zeer conscientieuze ontwikkeling van een compositie, van een kleurharmonie van het leven puur. En dat doet hij buitengewoon vakkundig. Dus je kunt zeggen dat hij dan als televerschilder een prachtig voorbeeld is van zo zou je een steleven kunnen maken. Maar als je hem nou zou afzetten tegen niet-Nederlandse televerschilders, dan zie je dat daar een verkilling is ontstaan. Een soort ik zou ik bijna kunnen zeggen, een ongevoeligheid voor, uh, voor het het is schilderen materiaal, het, het is het ontstoffelijk maken van het gegeven. Waardoor je zou kunnen twijfelen of dat uiteindelijk een steleef had moeten worden. Misschien had hij wel gewoon abstract moeten schilderen. Want als je die schilderij analyseert zonder dat je je afvraagt wat staat erop... dan kun je het oplossen tot driehoeken en vierkanten. Wat dat betreft is het typisch een, een schilder in de Hollandse traditie. Uh, doe met een Mondriaan uh, en wat dan ook. Bent u het met zo'n uitspraak van Helenius eens, als u die, uh, die hoort? Uh, hey, abstractie voor van tongeren zou logisch zijn geweest. Ja, dat, dat, uh, ja, dat heeft ook iemand eerder ook alles gezegd van mijn werk. En dat, dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar uh, waarom ik er dan, dan, was het logisch geweest, dan ben ik dan onlogisch, waarom ik daar niet te over ben gaan? Dat is niet, niet, kun je niet helemaal opzettelijk noemen, want dat is toch een soort een soort uh, niet aandurven af te wijken van het, het, het bereikbare. En dat is niet uh, omdat ik zeg, wat, ik had het ook makkelijk gekund. Nee, ik had het niet makkelijk gekund. Ik heb ook positief die, die voorwerpen die bij mij dan... hier en daar geabstrareerd of hoe je het noemen wilt, voorkomen... die voorwerpen heb ik nodig om te zien. Je zou ook kunnen zeggen, de kunstenaar heeft ook de plicht... om barrières voor zichzelf te doorbreken. Hè? Dus ja, ja. dan juist te proberen zonder die, die voorwerpen te kunnen. Ja, in zekere zin is dat zo. Maar, en dat is minder zichtbaar voor, voor, voor de buitenwacht, maar ik heb enige barrières doorbroken... in die mijn, mijn uh, hele stilleven uh, uh, schilderen... Uh, allemaal uh, d -d dingen dat ik. Uh, uh, toch wanneer als ik het ene uh, klaar had. of mee ophield. dat ik dacht, nou. Uh, uh, dit moet straks anders. En dat was voor mij ook een barrière. Maar groot of klein. Maar. maar, maar uh, nooit naar. Uh, ja. Dat was voor mij. Uh, is het toch een. Uh, altijd. een uh, stroming geweest. hoe je het dan noemen wilt. Uh, die mij wel aantrok om te zien, maar voelde dat dat, dat ligt mij niet. Ik moet in die stroming, moet ik niet meegaan. Was... Dus een soort, ja, soort behoudzucht: niet eronder willen gaan. Ja. En dat zit ook heel bij mijn karakter. Ja. Hoezo? Zit het in het karakter? <laughs> nou, <laughs> dat ik. Uh... Niet, nou, wat, wat, wat daarnet genoemd is, niet eronder wil gaan. Dat wil, wil dus uh, uh, zeggen, ik laat nu om me heen lopen. Uh, ik, ik zal dikwijls uh, uh, met iemand of iemand uh, of iets waar ik niet mee eens ben... het op een vriendelijke wijze doen. Maar als het dat niet kan, dan, is het, uh, dan kan ik ook hard zijn... En ook van de natuur. En ik wil dan ook hard zijn. Want ik ben als de dood... Euh, Laten we zeggen dat men een spelletje bij mij wil spelen. Ik ben ook helemaal afkeren van een... Uh, ik ben nooit uit geweest om als docent een geliefd docent te zijn. En vandaar dat er ook heel veel zullen zijn onder de oud-leerlingen... die daarin uh, over mij niet zo te spreken zijn. Dat vermoed ik wel. Jaap Pilenius. Het is typisch een ouderwesterleraar. Denk aan de trant van, je hebt een kunstenaar en je hebt leerlingen. En die leerlingen die moeten het vak leren. Dus die moeten leren een, een doek prepareren en ze moeten leren een palet goed samenstellen. Ze moesten goed leren, wij moesten dus niet wel goed leren, hoe je je penselen moest wassen. Hoe ver je van je eerste leven af moest zitten, hoe groot het schilderij moest zijn. Typisch het het vak leren vanuit de gedachte dat er regels voor zouden kunnen zijn... van zo moet het en zo moet het niet. Omdat hij het voordeel had dat hij weinig twijfel had in zijn adviezen. Van, kijk, hij zei, zo moet je dat doen, kijk. En dan nam hij je penseel en dan deed hij wat verf door elkaar... en dan had hij wat bruin en dan deed hij het voor. Een twijfelloos laten zien hoe het moest. Die opvatting van het weten van uh, zo moet je schilderen... die opvatting is volledig verlaten... Nu zou zo'n leraar niet goed zijn. Er zou geen student, geloof ik, accepteren dat je voordeed hoe je iets moet schilderen. Maar toen, zoals wij les moesten hebben omdat hij een examen moest doen... was hij buitengewoon goed. De grote stelligheid in zijn opvatting over het vak. U was iemand die de regels heel belangrijk vond. Is dat nou wel terecht als het gaat om een, een creatief vak? Om vakken die daar werden gegeven, schilderen, tekenen, stilleven schilderen? Ja, ja. ik althans kon onmogelijk mijn eigen karakter uh, verbergen. En dat is de, de strengheid in de opvoeding van, van thuis of hoe dan ook. Waarvan, de streng opvatting van het leven ook als ik met collega's om, met schilders omging, die nee, in bepaalde dingen, dingen dan ook toen getrouwd was en ergens kwam en dat was dan, ah, maar dan moet je dat doen, zoiets feestelijks en leuk meer leuk, maar dat ik zei de bah, daar wil ik niks van hebben. En daar, daar kan ik niet geen naam geven. Niet dat het, dat het laat ik maar zeggen. op uh, seksueel gebied of zo. Uh, uh, uh, uh, vreemd of, of gek. Helemaal niet, maar de sfeer, ja. Nee, dat komt. Uh, ja, bij alles zat dan toch maar. het werk. En. Uh, alle, anderen is eigen, alle anderen is dan eigenlijk. Franje. Voor z'n werk, ik me kan herinneren, heeft hij nooit over zijn eigen schuld gesproken. Daar, daar wisten we ook niets vanaf. We wisten natuurlijk wel dat die docenten bij ons schilderden... maar je kende het werk niet. En dat was bij Van Tongeren helemaal uh, ondenkbaar. Want ja, die, die had het op zijn hoogst over jouw werk... maar hij had het nooit over zijn werk. En was hij dan zo streng dat jullie daar niet naar durfden te vragen, verlegen? Ja, ik denk dat het een zekere verlegenheid was. Misschien waren we ook niet geïnteresseerd. Uh, hij kwam niet direct over als een kunstenaar. Ja, misschien is het dat wel geweest. Hè? Hij, hij, hij bracht onze nieuwsgierigheid niet op gang. Na zijn werk. Hij was, hij was een leraar, geen kunstenaar. Ja, zoals hij zich daar gedroeg, was hij echt een leraar. Met voor en tegens. Hij gaf niet het gevoel van die romantische kunstenaar die uh, getergd door het leven ging. Nee. Daar hadden er ook kunstenaars rondlopen die uh, slechte dagen hadden. Uh, die gedronken hadden en uh, met een kater rondliepen. En dan uh, uh, niet aanspreekbaar. En dan was je onder de indruk, want die man had uh, een slechte nacht gehad. En een beetje veel had hij slecht geschilderd. Die hadden we ook. Bij Vertokkenen was dat dus niet, niet zichtbaar, niet denkbaar. Vreemde, afstandelijke man. Ik wist dat, hij schilderde. Maar ik kwam niet in mijn hoofd op om daarna te vragen... Het kunstenaarschap, dat, dat stelde u niet op de voorgrond, hè? Nee, nee, nee. Hoe, hoe kwam dat, dat u dat niet nou, liet merken? De, uh, in eerste plaats... Uh, had ik een gevoel... dat het niet zo moest zijn, moest zijn, als ik het zou kunnen bereiken... dat er van tongerjes gekweekt werden. <laughs> Begrijp je? Ik sprak ook nooit over... over uh, straks is er werk van mij op die de tentoonstelling. Dat wisten ze niet. Sommigen wisten dat de krant of die gingen wel kijken. werd niet overgesproken. En ja, t, t, kijk, kunst... Uh, uh, op zichzelf kunstopvatting is eigenlijk niet over te brengen. Dus wat je over kunt brengen, dat is eigenlijk toch het ambachtelijke... en wat een ander daarmee doet. En dus ik heb ook altijd getracht van het, het kunnen... Kunnen. Maar was dat ook de reden dat u zichzelf niet als kunstenaar op die opleidingen voor uw leerlingen wilde afficheren? Je kon toch ook trots zijn op je eigen werk dat het ergens hing om nou, gezien te worden? Ja, nou, dat. Nee. Ik hou niet van ivoren toren, mensen. Zeker niet voor mijzelf. Heb ik. Ja, sommigen hebben ook altijd gezegd. Op Bierma Oosten, wel eens. In verband met de toonster die we samen bezochten van Kees Verwij. En ze, ze toen ze tegen mij, ik bewonder u, maar u bent te bescheiden. Nou, nu is dat van mezelf gezegd, klinkt dat een beetje... Misschien is dat waar, dat weet ik niet. Ik, ik had ook een hele gek opvatting van de toonstelling. Oh, gek opvatting, ja, hele opening vond ik leuk. Weet je, dan zie je verschillende mensen. En dan zei ik altijd van mij, wat mag u vanavond sluiten? Dan hoeft het niet meer. Ja, dan kun je ook bescheiden noemen en misschien een gek opvatting. Maar ik ben, ben een beetje wars van die, die dingen. Dit is het palet waar ik altijd mee heeft gewerkt? Ja, ja, daar heb ik altijd mee gewerkt, ja. En dat is... Uh, ik heb de search, dat, dat palet... In hele geval is schilderkist gekregen... toen ik geslaagd was... van de vrouw van de burgemeester van Oldebroek. <laughs> en dat, die schilderkist, dat is een oerdegelijke nog. Zonder inhoud, maar dat doet er niet toe. Maar met een palet, en dat is altijd een prachtig palet gebleven. Het palet heeft voor mij dan ook, uh, uh, op dit palet, uh, dat ook bij elke schilder komt, dat wel voorgelopen Het kan ook best zijn dat ze tegenwoordig dat gemakkelijk hebben. Maar ik had een bepaald systeem van opzetten van de verf uit de tube. Hè? Dus uh, hier uh, links. Boven wit en dan opgaande via geel tot rood. Als ik welke kleur ik ook maar gebruiken moest. En dan de andere kant op. Haaks daarop, rechthoek erop. De kleur naar de koele kant. Dus van groene naar blauw en zo. En met dit palet zijn alle schilderijen ontstaan? Ja, alle schilderijen ontstaan. En met die schilderskist, die is ook nooit, dat is nog steeds dezelfde. Ook nooit ja, de anders. die schilderskist heb ik wel eens meegenomen in het begin... Ook wel eens heb ik een enkele keer buiten geschilderd... met een vakantie in, in het oosten van het land. Dan zat er een die kun je op je schouder doen. Maar uh, nou, dat bevindt me niet. 70 jaar hetzelfde palet. Ja. Uh, al heel lang hetzelfde atelier, hetzelfde huis. Ja. Steeds altijd stillevens geschilderd. Ja, en... uh, typeert dat uh, Jan van Tongeren? De soort uh, trouwheid aan voorwerpen en aan het huis, zijn vrouw... Uh, nou, nou, waarschijnlijk wel. Ja, ja. ja. En ook, uh, ook, ja, toch wel. Uh, binnen de grenzen van je eigen kunnen blijven. Huh? Dus uh, niet zomaar een sprong in het duister. Ik heb dus werk van anderen ook wat ik zeer kan waarderen, waar ik opgetogen over was. Maar ik heb nooit uh, getracht, soms was eens in gedachten, maar nooit getracht. Om, dat moet ik ook eens doen. Dat, dat, nee. Je zou kunnen zeggen, het is wat saai. Ik bedoel, ja. Waarom heeft Van Tongeren, die toch zo verliezen van Mars, heeft nooit iets wat anders gedaan? Is het een soort twijfel aan jezelf? Uh, nee, dat, uh, nee, dat woord saai is niet op me opgekomen. Ik weet ook niet of een ander kan een ander misschien wel zo vinden. Maar ik ging zo op. Als ik dat ze leven had opgesteld, wat een heel werk was. Voor mij mis je te vergelijken een geluksgevoel. Heel, veel, heel vaak van dat gevoel heb ik ondergaan, al werkende. Maar dan niet in opgetogen, maar een, een, een geluksgevoel, een, een stilte. Een ja. eenzaam gevoel, maar toch gelukkig. Zoals er ook, misschien heel gek gezegd... Ik heb wel eens van iemand gewoon een bepaald, bepaald verdriet. Iets, een geluksgevoel kan zitten, blijkbaar. Als je het zo wilt noemen, ja. Ik weet het niet verder te verklaren. U heeft twintig jaar geleden succes gekregen met uw werk. Toen gingen uw schilderijen goed verkopen. Maar daarvoor heeft u met uw gezin altijd van het lesgeven geleefd. U heeft met opzet nooit deelgenomen aan contraprestatie en dat soort regelingen? Nou, dat wil zeggen, het beginsel was het wel goed. Maar die is later helemaal ontaard. het beginsel was het, kijk, dan uh, was het zo. En in, in, in zoverre kan ik ook niet eens met zekerheid zeggen... of ik ook niet getracht had ervan te profiteren. Want dat was de bedoeling om een, een, een kunstenaar in wording... Om die over die moeilijke periode heen te helpen. en daardoor de ondersteuning te geven. dat hij zijn materiaal kon betalen enzovoort. zo. Dan moest dat tegen prestatie, dus een werk voor geleerd worden. Dat klinkt ook heel, heel aannemelijk. Dat mogelijk zou ik op die manier. toch nog wel een stukje aanvaard hebben. Maar. het alles overzien, ja, wat ik heb meegemaakt. zelf ook een keer in de commissie, maar ook wat ik al weet. heeft daar een ontzettende luiheid. Een laksheid en een gemak van, van, van kunstenaars in het leven. De goede niet te nagesproken. Maar heeft daarnaast heeft het dan wel zoveel rottigheid veroorzaakt... dat er zogenaamde kunst, wat nergens ook lijkt... en die kunst bewoorden is zelfs... is aangekocht uit een soort uh, medelijden... uit een soort van sociaal gevoel. En dan moet je van een andere ruif eten, vind ik. Maar als u zegt zogenaamde kunst... Uh, is dat dan kunst uh, waarvan u zegt... dat vind ik geen kunst volgens de ambachtelijke opvatting? No, he, die... Nee, nee, nee. Maar, maar, ja, dat is, Wat is kunst, hè? Ja, dat <laughs> vind, ja, vind ik ook. Maar is het niet heel gevaarlijk om dan ook uh, nog te oordelen... over de waarde van, van kunst... en zeker van kunst die door jonge kunstenaars wordt gemaakt? Omdat je ja, misschien dat niet meer begrijpt als je ouder wordt. En, uh, ja, ja. Uh... Maar zo'n instantie bestaat, daar worden dus mensen voor gekozen. Huh? Die dat... Commissie. Huh? Een commissie. Die moeten, die moeten dus, laten we zeggen, het doodje vallen. En die hebben over zoveel geld te beschikken, die kunnen dat dan verdelen. Dan ben je wel genoodzaakt om ergens, ergens dat toch een streep te zetten. Ik weet ook in de tijd dat ik op 18, ook in jury zat, dat we ook daar hele gesprekken over hadden. Dat we het niet bij elkaar eens waren over de hoge waarden, maar ook wel eens... Ja. Het is niet te begrijpen dat er zoiets dat er iemand dat nou voor zou stemmen, Maar daar kom je ook niet achter. Dat, dat is onmogelijk. Huh. U noemt zelf Artie. Ja. U bent uh, jarenlang bestuurslid geweest... van uh, de kunstenaarsvereniging Artie ja. in Amsterdam. Ja. Ja. Ja. Vicevoorzitter en nog een jaar voorzitter, ja. ja. Daar heb je ook alweer de betrekkelijkheid, hè? van uh, allemaal toch fouten kunnen maken. En dan uh, bedoel ik nog niet eens, uh, van in de zin van dat je bepaalde dingen over het hoofd ziet. Maar ook, ook fouten maken. Hoe is het mogelijk dan? Dat is me ook voorgekomen. Of mij ook voorgekomen. Dat is het voorgekomen dat iemand dus vandaag werd aangenomen als lid van Artie. Dus met stemmingen voor en tegen, voor, ruim voor... Was aangenomen. Eerste was de tentoonstelling van diezelfde man, of die vrouw werd al zijn werk geweigerd. Dan zei je: hoe kan dat? Dat heeft voor mij te denken gegeven. Vandaar is het zo'n ontzettend glibberig terrein. U heeft op een andere manier ook met een, je zou kunnen zeggen, glibberig pad te maken gehad, want u was bestuurslid werd bestuurslid van Artie eind jaren 30. Toen brak de oorlog uit. Ja. En toen moest ook Artie positie kiezen in de vraag: cultuurkamer al dan niet? Hoe ja. is dat toen gegaan? Ik weet, ik weet niet in het algemeen, maar uh, ik weet wel dat je met die cultuurkamer daar moeilijkheden ontstond, want je kreeg reglementen van de Duitsers die zorgden dat Arti Pand dan helemaal nemen voor zichzelf. Maar ik weet verracht dat niet precies hoe dat gegaan is. Dat, dat, dat, dat, dat. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat de sociëteit dus ook gesloten is... om ze niet, niet die Duitsers erin te hebben. En uh, dat wij dus als, als, als uh, collega's... Wat elkaar met een paar andere schilders ergens bij elkaar komen, kwamen... om nog eens een borreltje, als dat er nog was... of zo te drinken en een praatje te maken. Maar bent u bijvoorbeeld lid geworden van de Cultuurkamer? Ja, ik ben er ook lid van geworden, ja. ja. ja en uh, dat is geen helthoudige daad, dat geef ik toe... En als ik dezelfde omstandigheden, want dan kun je ook nooit terug, dan, dan zou ik het geloof ik ook weer doen. Niet omdat ik de, de, de, de, dat allemaal zo goed vond, maar in de, daar heb je weer de behoudendheid. Maar de bedreiging: je, je, bent, je bent docent, je hebt een bestaan, je bent getrouwd, hè? je hebt een kind. Uh, om dat te behouden, daar doe je wat voor. Als je nou weet dat je door heel heldhaftig te zijn, zeggen, ik doe aan die, die, die, die, die, die uh, verschrikkelijke toestanden niet mee. En dan ga je zeggen, als je dat zag, dan zie je er straks een ander in die schuit. Die op de loer ligt en, en niet eens bevoegdheid heeft... maar zijn groot, kun, zijn groot kunstenaar voelt. Dat kan ik ook. Dat voelde ik ook niet voor. U schijnt uh, bekend te zijn geweest als docent, als leraar tekenen. Aan de uitdrukking... Uh, u wilde altijd dat mensen vroeg begonnen. En dat ze flink hard doorwerkten. En u riep dan... Jongens, uh, opschieten wat het leven is, maar kort. Dat is in uw geval toch een onjuiste opmerking gebleken. Hè? Ja, ja, natuurlijk. Maar... In, in, in feite vind ik het ook. Ik vind... Als, als, als uh, gewoon niet, niet mensen die pijn lijden, die ziek zijn, ik weet niet wat erom. Maar vind ik dat stukje leven kort. Uh, ook wat ik heb. Hein? Heel gek. Dat, uh, ik bedoel, en dat is ook een uh, un, uh, vreemde opmerking, uh, weet ik zeker. Maar je, moet, je moest in, in, in, uh, <g articulated> een proefleven hebben. Een proefleven. Dat was een aantal jaar proef en dan, dan maar weer terugkomen. Want euh, euh, euh, zoals ik het voel, je, je voltooit niet. En dat heb ik ook niet gekregen, Voltooit niet. Je opdracht waarmee je in de wereld komt. zo voel ik het. Je komt tijd te kort. Wat had u nog willen doen? Euh, nog, nog in veel opzichten, nog vereenvoudigen. Een wat jaren, achter elkaar, ben ik voor mijn gevoel alles maar aan het vereenvoudigen geweest. Dus dingen die er niet voor mijn gevoel niet meer te maken hadden... laten we zeggen, bepaalde bastjes en dingen... en een mooie glimlitten, dat deed er niet toe, van Dat doordenkende, en ik weet niet op welke wijze... maar ik kon het alsmaar nog eenvoudiger, de dus zoeken naar de essentie. En toen heb ik wel eens gezegd tegen iemand... ik heb zo'n idee, als ik heel oud word... dat het eindigt in witte, dat ik niet meer te maken heb met kleur. Want uh, wit, dat is dan... Eigenlijk geen kleur, maar in witten dus, in variaties in de witte. En dat, er nou, uh, dat, dat dan alleen dan mijn belevenis van, van dat moment zal aanwijzen. Maar was dat eindigen in, in witten? Was dat een betere afronding geweest dan uh, de schildersloopbaan... zoals hij nu is gegaan? Ja, om het af te maken. Ja. En nog niet af te maken alleen, maar om het nog niet voor te zetten. Want dit is zo onverwacht voor mij... Waar ik nooit aan gedacht heb. Je kunt, je kunt, je kunt ook een ongeluk krijgen dat je dat je, je benen wat. Maar dit had ik nooit verwacht. Dat, dat u niet meer kan zien? Dat ik niet meer kan zien. Omdat ik zo'n geweldig goed gezichtsvermogen had. Geweldig goed. Ja. Heb ik dat niet verwacht. Ja. U hoorde Jan van Tongeren in een aflevering van Een leven lang een bijdrage van de NOS. Eerder uitgezonden in 1989, Michel Simons was in gesprek met hem. Jan van Tongeren werd geboren op 28 juni 19, nee, 1897. Hij overleed in 1991. Hij was 94 jaar. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur Merimission in een aflevering van Kunststof. Tot zo.